8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er wordt toch geen Duitse trein naar Anne Frank vernoemd. Critici noemden de combinatie van de Joodse Anne Frank... die in de oorlog naar een concentratiekamp is afgevoerd... en treinen, een ongelukkige. Deutsche Bahn geeft nu toe dat ze met het voornemen gevoelens heeft gekwetst. Het bedrijf ziet er nu helemaal van af... om de nieuwe ICE-treinen namen van historische persoonlijkheden te geven. De nieuwe internationale ICE-treinen... worden nu vernoemd naar natuurgebieden in Duitsland. Buitenlandse hackers zijn binnengedrongen in beveiligde netwerken... van een aantal Duitse overheidsdiensten. Volgens Duitse media onder meer bij de ministeries... van Buitenlandse Zaken en Defensie. De betrokken overheidsdiensten zeggen... dat ze hun computersystemen inmiddels beter hebben beveiligd. Het is niet bekend wat er is buitgemaakt. Bronnen binnen de Duitse veiligheidsdiensten zeggen tegen Duitse media... dat de hackers bij de Russische groep APT28 horen. Die is ook bekend onder de naam Fancy Bear... Rusland heeft altijd betrokkenheid bij zulke aanvallen ontkend. In de zaak Nikki Verstappen heeft tot nu toe ongeveer een vijfde... van de 20.000 opgeroepen mannen DNA-materiaal afgestaan. En in Heijbloem in Limburg, waar Nikki woonde, is dat 90 procent. 360 van de 400 mannen hebben wangslijm afgestaan... in een poging de zaak alsnog op te lossen. Het lichaam van de jongen, die toen elf was, werd 20 jaar geleden gevonden. En een Amerikaanse sportzaak verhoogt de minimumleeftijd bij de verkoop van vuurwapens van 18 naar 21 jaar en staakt de verkoop van wapens zoals die bij de aanval op een middelbare school in Florida zijn gebruikt. Dick's Sporting Goods is met ruim 600 filialen in 48 staten de grootste Amerikaanse keten van sportartikelenwinkels. Het weer vanavond en vannacht matige tot strenge vorst. De oostenwind blijft matig tot hard. Vooral morgens zal het daardoor snijdend koud aanvoelen. Het wordt smiddags uiteindelijk min 3 tot 0 graden. Het blijft droog en er is af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. Welcome to the Future, een unieke theatershow van futurist Richard van Hoydonk. Wonen en werken we straks samen met robots? Komt onze energie uit de ruimte? En wordt Mars onze nieuwe vakantiebestemming? Topspreker Richard van Hooijdonk neemt je mee naar een inspirerende toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Tickets ntk.nl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 Hoppa! Nog meer Stella! 14 gloednieuwe e-bike testcenters nu geopend. Bezoek een van onze 31 e-bike testcenters... en profiteer van onze fantastische openingsacties. Kijk op stellafietsen.nl voor het dichtstbijzijnde e-bike testcenter... en sla je slag! Werkkapitaal nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. Nog meer Stella. 14 gloednieuwe e-bike testcenters per direct geopend. Profiteer van fantastische openingsactie. Bezoek een Stella e-bike testcenter. Nu ook bij jou in de buurt. Vraag een schilder wat DAB Plus is en je hoort. DAB Plus, ja, dat is die nieuwe lak met, met een dubbele UV-coating. Toch?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 Langs de leen en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond. Twente krijgt slaag in de halve finale van de KVB-beker. Jeroen Nelson en Frank Wilaert. Ja, zo is het. Want uh, er staat nog een kwartier op de klok. En dat de AZ de bekerfinale gaat halen... dat leidt geen enkele twijfel meer. Het is 4-0 geworden na een uitbraak van AZ. De doelpuntenmaker, Idrisi. Weer Idrisi, Dat is de tweede dus van de avond. Hij is genoteerd. Dan naar... Uh... Joris aan de rand van die mooie baan in Haksbergen. Bij de mannen inmiddels. Overdag is het mooi hier, Roberts. Nu is het sinister. Niet meer licht dan nodig op het ijs. Mannen zijn gestart voor 100 rondes. De wind blaast verschrikkelijk in het gezicht op het ene rechte eind. Maar toch gaan ze nu wel in de aanval. Evert Holwerf onder andere. De belooft een mooie race hier aan te komen. In het donker, in Haaksberg. De enige wind in Apeldoorn komt van die enorme snelheid die ze halen op die racefietsen bij het WKB-muurrennen. Sebastian Timmerman. Bijna 63 km per uur. We zijn bezig met de halve finales. Team Sprint mannen. De vrouwen zijn dus naar de finale voor het eerst sinds 2007. Hoe zit er dadelijk bij de mannen? Nou, ze zijn favoriet en ik zie ze nu aankomen lopen. We hadden nog niet de invulling gehad, maar ik herken andermaal van het Hoenderdaal. Daar loopt ook Lavrijzen en ook Pugli gaat richting de wachtkamer. Dus Nederland rijdt dadelijk in dezelfde samenstelling als in de eerste ronde toen dus het Nederlands record werd verbroken. Thing now, and make me feel right. How find a little love? How about a good friend, a hug, a smile? How about a little love, sweet love? Guess that's what makes it all worthwhile. The world needs a little love. We all need a good friend, a hug, a smile. How find a little love, sweet love? Guess that's what makes it all worthwhile. There's a market around the corner where you can buy lots of great food There's a barber and a butcher, yeah, even a drugstore at the end Ik vind het wel mooi. Eli Goffer en How About A Little Low. Mooi, how, mooi about, how About A Little <laughs> Low. Dat mag ik zeggen. Hoe doen de mannen het in die snijdende kou op het natuurreis? Joris van den Berg. Ongekend moedig. Ga er maar aan staan. Zeker op dat rechte end waarop de finish getrokken is. Daar blaast die, wat, wat, wat zei Bergsma... die scherpe koude wind vol in het gezicht... Ik heb ook heel veel respect voor de toeschouwers, hoor. En goed nieuws voor Herbert Dijkstra en zijn fans. Hij heeft een kachel, hij doet het. <laughs> Herbert gaat deze avond overleven. Zes man in de aanval. Holwerf, Bob de Vries. Het, sorry, Bart Holwerf natuurlijk. Er zijn er twee. Bob de Vries, de man die het in Pyeongchang heel slecht deed. Eén van de slechtste racers ooit, zei hij zelf. 15 op de 5000 meter daar. Jordi Haring is erbij, man in vorm. Niels Immerzeel zit in de kopgroep die aan het aansterken is. Er komen nog wat mannen naartoe gereden. En Marcel van Ham zat bij de eerste die wegreden in een wedstrijd over 100 rondes. Daar doen ze ongeveer 58 minuten over. 11 rondes afgelegd. En ook Daan Besteman zit er nu bij. Christian Hoekstra, Christoffel Hendricks. Het is allemaal weer bij elkaar aan het komen. Deze kopgroep leek de ruimte te gaan krijgen. Met dus Nederlands kampioen Bart Holwerven bij. Maar het peloton heeft gereageerd. Hekman komt nu naar voren. Die pik je er zo uit met die brede schouders van hem in. Dat gifgroene pak. Dat is een man die deze wedstrijd toch wel op zijn naam heeft kunnen schrijven. In 2016 deed hij dat. Twee jaar geleden was dat. Het jaar daarvoor dat het hier gereden was was 2013. Toen won Groeneveld. En in 2010 werd er hier ook ge op de eerste dag op het natuurreis in Nederland, Carlo Timmerman. En dat is 2010, daarom hapelijk even, is het laatste jaar geweest waarin de vierdaagse de natuurreis vierdaagse volmaakt kon worden. Dit is de eerste dag ervan. Wat hierna komt, onduidelijk. Hoewel er natuurlijk wel geschaad gaat worden in Arnhem, 1 maart. Dat moet dan dag 2 worden. Zo is het buitenseizoen, het Natura-seizoen, toch nog mooi begonnen. En voor de zesde keer sinds 2000 gebeurt dat in Haaksbergen. Bij de vrouwen: 1 Kamiga. 2 Elma de Vries. 3 Bo Wagenmaker. 4 Emma Engbers. 5 Laura van Ramshorst. Kopgroep van 9 in een mooie race. De mannen zijn bezig. Hebben er nu, als ik even op de klok kijk, 13 rondes op zitten. En die kopgroep, nee, die is teruggeroepen. Alles weer bij elkaar in Haaksbergen. Zometeen kleurt uh, Abeldoorn weer oranje. Eerst even kijken bij AZ tegen 20. Bij Twente ligt de focus nu op uh, Groningen. Komend weekend denk ik, of niet? <laughs> ja, dat, dat denk ik wel. Tenzij <laughs> ze in de laatste zeven minuten van deze wedstrijd nog vier doelpunten uh, kunnen maken. Maar dat lijkt me vrij onwaarschijnlijk. En dat wordt een kraker, geloof me, dat uh, Twente tegen Groningen. Want Groningen heeft ook nog wel de nodige puntjes nodig. En Twente zit echt in de problemen. 4-0 staat het voor AZ in de 83. minuut. AZ op weg. ...naar de zevende bekerfinale uit de historie. Maar als je dan nu kijkt naar Gertjan jan van Beek... ...die hier zo succesvol was als trainer... ...en je ziet hem nu staan langs de zijlijn. Nou, het is geen man die, uh, waarmee je meelijden. Uh, ...wilt hebben, dat wil hij zelf ook niet eens. Hij staat, te, hij staat erbij, hij staat te, te ijsberen, hij heeft het koud... ...maar die cijfers die Verbeek inmiddels neer heeft gezet... ...als opvolger van René Haken, die zijn toch ook om te huilen... ...als je dat overigens met dit weer doet, dan zie je dat niet eens... ...want je tranen bevriezen gelijk. Maar dit is dus een achttiende duel, Eén keer winst in de Eredivisie... ...twee keer in de beker, waaronder één met strafschoppen. Dat zijn toch ongelooflijk beroerde cijfers... ...en uh, als Twente dan ook nog eens van Groningen gaat verliezen... dan nou ja, uh, uh, dan gaat het echt helemaal mis, denk ik, daar in NCD. Dan uh, komt het publiek nog meer in opstand. Dat zagen we dit weekend al, want daar hebben ze weer eens een keer een spelersbus met een mannetje of dertig staan opwachten. En dan ben ik toch benieuwd wat er daar allemaal gaat gebeuren. Want dan kunnen we heel langzaam toch concluderen dat, uh, ondanks het wat mindere materiaal zoals... Verbeek het zelf noemt, maar zo ontzettend beroerd is het nu ook niet... dat het tot nu toe een fiasco is, het aantreden van Verbeek bij FC Twente. Want het ziet er niet uit, het is helemaal niks. En het wordt hier vanavond totaal weggespeeld door AZ. Het staat 4-0, had al 5-0 kunnen staan. En we moeten nog een minuut of acht. Twente probeert het nu, in het zei net. Maar er is al floten voor een overtreding. Ja, Maria was degene die uh, probeerde te schieten. Het voordeel voor Twente is, die gaan uh, natuurlijk gewoon een nacompetitie in. Want uh, het verschil... Met NAC, dat boven die na-competitiestreep staat, is 4 punten. En hoe Twente dat gaat inhalen, ik heb echt geen flauw idee. Maar het voordeel van Twente is dus dat ze op zich wel een voetballende ploeg hebben. En uh, dat wordt in de na-competitie gevraagd. Want de ploegen uit de eerste divisie zijn helemaal niet van plan om in de na-competitie nou, te voetballen lees, uh, doorgaans. Ik wens je heel veel succes ja, in de na-competitie. Uh. <laughs> ja, dat is zo. Maar de meeste na ploegen vanuit de eerste divisie zijn gewend het hele jaar te verdedigen. En niet de bal te hebben. En Twente kan maar het allerbeste wel de bal hebben. Want als ze niet de bal hebben komen ze meteen in de problemen. Dat hebben we net ook alweer gezien. Een ongelofelijke joekel van een kans. Uh, uh, was er voor uh, AZ. En die maken ze dan niet af. Dat hoeft ook niet. Want het staat dus inmiddels al uh, rustig uh, 4-0. En voor AZ is dit ook al een soort van trainingspartijtje uh, geworden. Die hebben inmiddels ook al drie keer gewisseld. Maar wel om wat jongens serieus rust te geven. En wat andere jongens, bijvoorbeeld Ricardo van Rijn... de mogelijkheid om ook even wat minuten uh, te maken. Die is dus nu op uh, rechtsbek verschenen. Bijvoorbeeld... En uh, zo speelt Twente tegen het AZ. Ja, ze moeten die wedstrijd gewoon uitspelen, die jongens uit Alkmaar. Dat wordt nou eenmaal van ze gevraagd. Maar meer dan dat hoeft eigenlijk ook niet. Bal is in het bezit van FC Twente. Jeroen van der Lely, we zitten in de 86 e minuut. En waar we terecht denk ik kritisch zijn op Twente en op Gertjan jan Verbeek... kunnen we natuurlijk vol lof zijn over AZ dat in de competitie op de derde plaats staat... En dat dus nu weer de bekerfinale gaat halen. En wat zal Van der Brom daar graag een revanche willen nemen op die ontzettend slechte en zwakke bekerfinale van vorig jaar tegen Vitesse. Waar Rick van Wolfswinkel AZ de das om deed. En het was sowieso een finale die het aanzien nauwelijks waard was. Daar geven ze in Arnhem helemaal niet om. Want zij pakte een hele mooie prijs. En Van der Bron wil die beker heel graag een keer winnen. Het lukt als speler niet mis. Er wordt een strafschop in de laatste seconde tegen Van Breukelen. Dat achtervolgt hem nog altijd wel een beetje. En nu krijgt hij dus een hernieuwde kans als trainer om die prijs wel te pakken. Met het voetbal dat veel beter is dan vorig seizoen. Waar vorig seizoen ook nog wel een zuur gevoel hing in dit stadion. Want het was vaak toch ook niet mooi, niet goed, niet leuk. Is het nu heel anders. Het publiek zingt. We gaan met z'n allen naar de Kuip. Het publiek geniet. En dat kan nog, uh, u hoort het misschien op de achtergrond, een minuutje of uh, vier genieten. En misschien komt er nog wel eentje bij met Van overheen. Maar die vindt de korte hoek net niet omdat Drommel zijn werk nog wel goed doet. En de bal tot hoekschop verwerkt voor AZ. Maar het had echt 5-6, misschien wel 7-0 kunnen staan. Het is dat AZ een paar uh, tandjes lager is gaan voetballen qua tempo. Ja, je zou kunnen zeggen tegen uh, de Twente-fans... die nog altijd uh, bijna allemaal in het uitvak staan. Die mogen niet weg? <laughs> ja, je kunt ook alvast in de bus gaan zitten. Maar misschien nee. mag dat inderdaad niet. Dat zou wel heel erg vervelend zijn, zeg. Dan moet je met dit weer naar een kansloze laatste paar minuten zitten kijken... van je eigen ploeg, terwijl je ook lekker warm in de bus een biertje kunt pakken. Of iets anders warms. Uh, dat is misschien nog wel een, een beter idee. Ik hoor het al, Eerst... jij bent een echte fan. Als je... Eerst even. Eerst even. Ja. Ja. Ja. Nee. Ik, ik heb er al nooit in een uitvak geweest. Dat nee. is een goede reden voor. Ja. Uh, zeker onder deze omstandigheden daar komt AZ weer over de rechterkant van het veld. Hidrisi, ja, die heeft uh, natuurlijk al uh, een goal aangegeven en er twee gemaakt. Dus die is lekker los. is een aardige beweging. Die mislukt dan, maar Twente kan er niet zoveel mee. AZ komt opnieuw. Daar komt uh, aan de linkerkant misschien uh, wat vrij aan de kant van AZ. Maar dat lukt dan net niet. Dus gaat de bal terug naar Drommel. Drommel geeft hem een roei naar voren. Daar is uh, alleen Boeren. Die moet het afleggen in de lucht. Op een gemakkelijke manier verliest hij. Daarna krijgt Twente Viervoetskis de bal op de borst en gaat naar de linkerkant naar Van der Lelia. Ja, het is uitzitten voor FC Twente dat er dus al uh, ja, vrij vroeg op die 4-0 achterstand stond na een minuut of 73. En dan moet je dus nog 18 minuten spelen en het gaat aan alle kanten mis. En uh, ja, Frank zei het zojuist uh, tijdens uh, het nieuws tegen mij. Kijk naar die Verbeek, die staat dan nog te coachen van hou het klein, hou het kort, hou het compact. En je ziet af en toe zo'n speler van Twente, het is koud en dan sta je 4-0 achternaam kijken van man, zoek het even lekker uit met, uh, met die opdrachten nog in deze fase van de wedstrijd. Het is al lang gedaan en ik kan eerlijk gezegd niet. Voetballer op zo'n moment ook wel begrijpen als je daar hopeloos ronddolt op het veld in Alkmaar met deze kou en die 4-0 achterstand. 89ste minuut onderweg. Ja, de AZ kan via Seuntjes. Die heeft ook nog wel zin als invaller om er nog een klein beetje iets van te maken voor het publiek hier zo. Ja, en Twente, ja, dat, dat loopt al niet over van het vertrouwen en je ziet het ook aan alle kanten terug. In deze wedstrijd. AZ is inmiddels in wandeltempo gaan voetballen. Ik kan het ze afraden met deze kou. Je kan maar beter gewoon lekker in beweging blijven met z'n allen. Die van Twente staan ook allemaal stil. Het is echt de allerlaatste fase van deze wedstrijd. AZ leidt met 4-0. We zitten in de 89ste minuut van deze wedstrijd. Dat het gedaan is mag duidelijk zijn. AZ is onderweg naar zijn zevende bekerfinale. Sebastian Timmerman bij het WK Baamhuren in Apeldoorn. Dat duurde volgens mij eventjes. Maar ik zie nu toch wat oranje shirtjes op mijn fiets, hè? Ja, Japan maakte het de Nederlanders een beetje moeilijk. Door twee keer valse starten zij je. dus uit. Frankrijk in een matige tijd al kansloos voor het goud. Ah, het gaat weer mis. Nou, nou, nou, nou, nou. Wat is er vanavond allemaal aan de hand? Zeg, dit is, even denken... Ik denk de vijfde valse start al die uh, wordt geconstateerd. Het lijkt wel schaatsen. Trouwens, op de Olympische Spelen heb ik er minder gezien, uh, denk ik. Dan op één avondje baanwielrennen in Apeldoorn. Maar het gaat weer fout. Dit keer dus bij de vierde en laatste uh, wedstrijd in de halve finales... van het Hoenedaal La Vrijs en Bugli namens Nederland andermaal in de baan, net als in de eerste ronde. Toen kwamen zij tot het Nederlands record. 52, 42 seconden en 869.000 stun van een seconde. Never change a winning team. Terwijl dat wel zou kunnen. Jeffrey Hoogland zit nog op de reservebank. Roy van den Berg zit nog op de reservebank. Maar Hoogland is niet helemaal fit. Die uh, klaagde de afgelopen week een beetje uh, over een uh, verkoudheid en wordt Misschien daarom ook wel in deze halve finale langs de kant gehouden door de nieuwe bondscoach Bill Hoek. Die de netse mannen nog eens even goed ophepte. Nederland dus al een wereldtitel behaald met Kirsten Beeld. Nederland na de finale teamsprint vrouwen. Dat is pas voor de tweede keer in de geschiedenis na 2007 in Mallorca. Palma de Mallorca toen Nederland tweede werd achter Groot-Brittannië. En dat was dus... Uh... Of dat is dus lang geleden. Nou, de mannen maken nog een rondje extra om de benen even uit te schudden. Dus moeten we weer heel even wachten. De tweede heat, of de tweede start moet in ieder geval goed zijn. Anders wordt er andermaal dus een team gediskwalificeerd. Goed, gaan we gelijk even in Alkmaar kijken of het al afgelopen is. Zo te horen wel. Ja, het is klaar. Makkeli is genadig voor alles en iedereen in dit stadion. Want het is natuurlijk behoorlijk aan de frisse kant. Een 4-0. Daar hoef je in de extra tijd geen wonderen te verwachten qua uiteindelijke uitslag. En dus laat hij de extra tijd voor wat het is. We blaten het bij 90 minuten. 4-0 voor AZ. Het mag duidelijk zijn. Twente was kansloos in Alkmaar vandaag. En AZ gaat op voor de herhaling. Net als vorig jaar na de finale voor de zevende keer op voor de KNVB-beker. Ja, het is zo'n simpele spelregel. Het geldt bij uh, wel meer sporten. Iemand uh, geeft een startschot en dan ga je bewegen. Maar het is nog niet zo makkelijk vanavond in Apeldoorn, uh, Sebastia. Nee, er zijn veel uh, sprinters op de teamsprint die uh, foutjes maken, inderdaad. Uh, we zagen het al bij de vrouwen. We zagen het dus net bij Japan. Tot twee keer toe fout starten en daardoor gedisqualificeerd. Tegenstander Frankrijk had er zichtbaar last van... want kwam uh, bij de derde poging niet verder dan 43,7 matige tijd... Eens kijken of het nu beter gaat in ieder geval bij Nederland. Bij Niels van het Hoenderdaal, de starter. Weer eventjes was het ook lastig om die fiets goed in het startblok te krijgen. Maar dat is inmiddels gebeurd. De klok loopt. Zo kunnen we mooi zien dat over 40 seconden deze laatste heat in de halve finales van start gaat. Van het Hoenendaal dus. Andermaal met Lavrijsen en met Matthijs Bugli voor een plaats in de finale. Snelste tijd tot nu toe van de Britten: 43,4. De Russen daar een tiende achter: 43,5. Nederland dus in de vorige ronde in de kwalificatie tot 42,8 gekomen. Om aan te geven dat dat echt. Echt een toptijd was en dat Nederland nog altijd favoriet is. Bill Hoek, de Duitse bondscoach... Die praat één voor één nog eventjes met zijn mannen. Het zal een beetje het toezeggen zijn van nog wat laatste termen. En de laatste aanmoedigingen. De klok tikt af. 5, 4, 3, 2, 1. En dan gaan we beginnen met Nederland tegen Tsjechië. En dit keer horen we gelukkig geen startschot dat de wedstrijd wordt afgebroken. Weer een goede start van Niels van Toenedaal. Nu weer rijdt Harry Lavrijs op een paar fietslengte Moet hij aanzetten om terug te keren in het wiel van van het Doenendal. Dat gaat nu wel wat trager dan in de eerste ronde. Eens kijken, net ging het in 17-1 de eerste ronde. Nu een tiende langzamer, 17,2, maar wel een halve seconde al sneller dan de Tsjechen. Met nu dus namens Nederland Lavrijsen en Bugli in de baan. Lijkt het erop alsof Nederland uitloopt. Lavrijsen heeft de ronde erop zitten. Ja, Nederland ligt ruim voor naar 29.9, 9, 2 tiende langzamer dan in de vorige ronde. Maar wel sneller dan de Britten waren. En Matthijs Bugli is de hele winter al in een topvorm. Dat mag hij nu allemaal nog een keer laten zien aan Apeldoorn. En hier komt Nederland tot 43,2 seconden. En daarmee staat Nederland in de finale voor het goud. Ook bij de teamsprint mannen iets langzamer dan in de eerste ronde. Maar het is goed genoeg voor een tweede finale plek na de vrouwen. Dus ook de Nederlandse mannenploeg naar de finale voor het goud. En zo weten we zeker dat op de eerste dag van dit WK baanwielrennen er drie medailles behaald worden... na het goud van Kirsten Wild, dus ook door beide teamsprintploegen. En dan moet ik toch even terugdenken aan het vorige WK hier in Apeldoorn. Dat was in 2011. Toen was het de eerste dagen dramatisch, viel alles tegen... En ging het pas de laatste twee dagen in het weekend lopen. Dat werd eigenlijk ingezet door de wereldtitel destijds van Marianne Vos. Op de zaterdag op de scratch. En daarna werd nog een aantal andere medailles behaald. Maar nu op de eerste avond meteen al goud voor wild. En kansen voor de teamsprinters. Die zowel in de eerste heat als in de halve finale veruit de snelste zijn. En dus ook de verrassing dat we straks de teamsprinters ook in de finale gaan krijgen. Nederland in de finale voor goud. Bij de teamsprintmannen tegen Grootland. Goed, Mag ik erbij? Ja, daar ben ik hoor. Dat gaat tot nu toe heel verspoedig dus daar in, in Apeldoorn. En in Haaksberg, daar zijn die mannen nog steeds bezig... aan die honderd rondjes op dat natuureis, in die snijdende kou. Maar bij het verwarmendje zit Joris, die slaat het allemaal gade. Hm. Wikkel als ik ben. Ja, het kacheltje staat te snorren hier... ...en daar ben ik me wat blij om, want buiten lopen mensen... ...en je ziet bij niemand het gezicht meer. Alle toeschouwers, iedereen heeft een muts op... ...en dan zo'n sjaal om het gezicht... heen. je ziet twee ogen... ...en met die ogen kijken ze naar het ijs... ...en op het ijs gaat ze nu. Zes man vooruit, Evert Holwerf, Bart Holwerf. Dat is de top twee van de NK op de Waisensee. Van 27 januari was dat. Bart won toen, Evert werd tweede. Robin Snoek zit in de kopgroep, Robert Post... Heeft zich er naartoe gekacheld. En Bart en Bob de Vries die proberen hun karretje aan te haken. En het is onduidelijk of dat nou wel of niet lukt. Want het peloton was intussen ook aan het afsprinten om een premie weer. Nee, hey, wacht eens. Bart Holwerf is er af. Die heeft de kop moeten laten gaan. En dat is de verwarring. Bart de Vries en Bob de Vries zitten er wel bij. Dus er zijn nu vijf man voorop. Met Evert Holwerf. van vuil van de partij. Bart Holwerf niet meer. En om de verwarring compleet te maken. Willem Holwerf. Ook iemand van die enorme... Ja, dat syndicaat van het marathon schaatsen, die heeft al in de remmen geknepen. Die is met materiaalpech naar de kant gegaan. is dus nog een flink stukje te schaatsen hier in Haaksbergen. 65 rondes nog voor de boeg. Er zijn er 65 afgedraaid. Vijf man voorop met een kleine voorsprong hoor. Goed, dan uh, kunnen we voor het eerst gaan schakelen met, uh, met de Kuip. Waar zometeen natuurlijk die andere halve finale wordt uh, gespeeld. Tussen Feyenoord en uh, Willem II. Philip Koken en allemaal, Saroglu, in, uh, in de Kuip. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ook jullie, uh, nou ja, we hoeven niet te klagen over de koude horen we de hele avond. Maar het zal bij jullie ook... Uh, nou, ook, uh... ik had me er zo verheugd om het wel te doen, Robert. Nou, nou, nou, dit is tot een thema nou. maken. Ja. Pak, pak even je moment nou, pak je moment, ja. Nou, ik zal eens vertellen wat ik aan heb getrokken allemaal. <laughs> nee, nee dat nee, nee, nee, We beginnen het zondag. over de hebben, denk ik. Hè. Uh, Feyenoord, Willem 2, dat is de wedstrijd. En natuurlijk vooral uh, voor Feyenoord staat er immense... Er is veel druk op. Voor Willem 2 zou het een feest zijn als ze hier winnen en de finale halen. Feyenoord moet hier winnen en de finale halen. Anders gaat het hier helemaal mis. Want da daar is iedereen het wel over eens. Dat dan de onvrede gaat exploderen rondom de Kuip. En dan is het nog maar de vraag wie in die storm overeind blijft. Feyenoord moet hier dus winnen. De ploeg is ook op veel plaatsen gewijzigd. Als je kijkt naar de wedstrijd tegen PSV. Het ging erom of er spelers gespaard zouden worden. Nou, als je ziet dat er vijf andere spelers in het elftal staan nu. In de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Dan is het antwoord op de vraag of er spelers gespaard zijn toch echt wel ja. Van Persie die staat in de basis achter Spitz Jurgensen. Dat gaat ten koste van Tongesta die op de bank zit. Maar we zien bijvoorbeeld ook Boetius in de basis die goed inviel tegen PSV. De backposities worden ingevuld door Kevin Dix en Ricciano Haps. Dat zijn ook allemaal spelers die niet meededen zondag van Bronckhorst. Is aan het puzzelen, is aan het worstelen wat nou zijn ideale opstelling is. Nou deze elf moeten het dan maar voor hem doen. En die moeten dus winnen van Willem II om de finale van de beker uh, te halen. En ja, Willem 2, Filip, die uh, gaan het volgens mij vrij verdedigend doen hier. Ja, er is wel een grote overeenkomst tussen beide ploegen. Want uh, de bekerternooi is ook voor Willem 2 de enige reden dat er nog enige kleur zit aan het seizoen. In de competitie ja, moeten ze zich nog definitief veilig zien te spelen. Ze hebben nu inmiddels wel een kloofje van zes punten na een aantal concurrenten. Maar het houdt dan allemaal niet over, ook het niveau van het spel niet. Het was verschrikkelijk afgelopen weekend tegen Roda. Dat moest ook uh, de trainer van Delooy wel erkennen. Zelf de Meeuwen gingen krijzend de andere op van het niveau van de wedstrijd. Het hield allemaal niet over. Maar ze hebben in ieder geval deze halve finale nog. En als ze uh, de stand lang op 0-0 kunnen houden. Dat, well, wie weet dat er dan nog in zit voor Willem II. In ieder geval is één ding duidelijk. Als we kijken naar de opstelling van Willem II. Ze gaan zeer verdedigend spelen. Eén van de twee topscorers. Ook Betje is buiten de ploeg gelaten. Sol zal voorin gaan spelen. Met Feyenoord huurling Elankuri daaromheen. Uh, dan hebben ze vier verdedigers. Van die... Toch wel verrassend. een dankerlui staat opgesteld als linkerverdediger. Dat heeft ermee te maken dat er twee jongens in de verdediging geschorst zijn: Lewis en Chimikas. En ze hebben daar ook nog twee geblesseerden. De aanvoerder Jorens Peters is al wat langer geblesseerd. Ook de Duitse Meissner is geblesseerd. Dus ze moeten daar nogal improviseren. Hebben ze vier verdedigers en vier middenvelders? Waarvan dan de verwachting is dat Elmo Liefding uh, controlerende middenveld ook regelmatig in zal zakken in de verdediging. Zodat je ook af en toe een 5-3-2 zal gaan krijgen. Hoe dan ook, ze gaan zeker in het begin van de wedstrijd Feyenoord alleen maar opvangen en dan kijken wat er mogelijk is. En ja, als het in de eerste 5 10 15 minuten, als het dan meteen al gescoord wordt, dan kan het dan een rampzalige avond worden vergelijkbaar met, met FC Twente vanavond bij, de, bij AZ. Maar als dat niet gebeurt, dan zou fijn ook nog wel eens een hele moeilijke avond kunnen krijgen tegen Willem II. Ja, nou jongens, blijf er even bij. Andries Jonker is hier ook. Uh, Andries, dat was het eerste wat jij zei. Okbetje, -ok daar, daar verbaasde jij je enorm over. Waarom? Ik denk dat je in deze wedstrijd maar één kans hebt om de finale te halen. Dus, dus, uh, hij, Willem II heeft een aantal aanvallend goede spelers. Met Sol, met Okbetje, ok met uh, Azawi. Ik weet niet of die op de bank zit. En uh, ja, de inmiddels in de naar Kambuur uh, uh, yes. uitgeleende Crowley. Uh, maar doorgaans speelt er één, maximaal twee. En nee. eigenlijk is dat wel jammer als je het potentieel ziet van die mannen. Want als ze zegt alle vier... Offensief, zeer, zeer bruikbare spelers. Ja, jij vindt het te defensief, zoals we beginnen. Ja, het gaat natuurlijk om dat je die volgende ronde haalt. En uh, ja, natuurlijk kan je dat verdedigend uh, insteken. Zoals we er net gezien hebben met Twente. Hm. Maar ja, ik heb dan toch altijd meer gevoel van... je hebt maar één kans, pak die kans, ga ervoor. Ja, en dan zien we wat schipstrand. Ja. Zeker omdat Feyenoord misschien in zo'n onzekere fase is... dan zou dat juist sterk zijn om ook aanvallend te beginnen als Willem II. ja, aanvallend te beginnen. Je moet je verdedigende organisatie wel op orde hebben. Maar als je een duo tot je beschikking hebt als uh, Okwetje Sol... ja, dat is eigenlijk de angel van die ploeg. En als je dan zelf die angel eruit haalt... en uh, wellicht dat ze hopen in de laatste 20 minuten wat te kunnen doen... maar waarschijnlijk trekken ze zich ook terug... ja, dan is het toch vooral op hoop van een zegen.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 De ruim 460.000 leden van de SPD, de sociaaldemocraten in Duitsland... mogen per brief stemmen over de vraag of ze een nieuwe regering willen... met de christendemocraten van Angela Merkel. De uitslag komt zondag pas, maar vandaag moeten de brieven op de bus. Een Amerikaanse sportzaak verhoogt de minimumleeftijd... bij de verkoop van vuurwapens van 18 naar 21 jaar... en staakt de verkoop van wapens zoals die bij de aanvallen... op een middelbare school in Florida zijn gebruikt. Dick Sporting Goods heeft ruim 600 filialen in 48 staten. Het is de grootste Amerikaanse keten van sportartikelenwinkels. En in Groningen heeft de politie een hennepkwekerij ontdekt in een vrachtwagen. De truck stond geparkeerd in een loods op een industrieterrein. Achter de laadklep vonden agenten een compleet ingerichte kwekerij... met 250 hennepplanten. Langs de lijn en omstreken... Ja, normaal Rob, beginnen. We nu... Ja, we Rob, heel vindingrijk. Ja. Normaal beginnen we nu om half negen. Vandaag zijn we al even bezig. Sinds half zeven heeft natuurlijk alles te maken met al die livesport vanavond. Waaronder het uh, ja, schaatsen op natuurreis, de marathon de vrouwen zijn al geweest. Daar won Manon Kaming. Gaan de mannen zijn bezig. Hoeveel rondjes moeten ze nog, Joris van den Berg? Nog 55. En terwijl Marcel van Ham echt schitterend op te zien, die is uitgestapt. Die staat het ijs uit zijn rossige baard te tikken. Dat, dat valt op de grond. En je kan daaraan zien hoe verschrikkelijk het hier is. Rijden er ongeveer 13 man weg. Met nu ook de slimme, sterke, altijd goede Simon Schouten van de partij. Hij weet dat het zo'n beetje op losbarsten staat nu. Jordi Haring zit ook voorin. Ze proberen net met z'n tweeën weg te rijden. Simon Schouten en Jordi Haring. Haring was een paar dagen geleden nog maar in die ijskoude wedstrijd in Zweden op het zee-ijs, Derde in de Sea Ice Classic. Achter Vreugdeheel en Kars Jansman. En nu rijdt hij hier ook alweer een puikenrail. Is. Dit lijkt een belangrijke fase, want Hekman, de sprinter, zit er ook bij. En die is nu zelf een gat aan het dichten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 19, 12 man nu voorop met een behoorlijke voorsprong. En het lijkt erop dat dit de beslissende slag is. Schouten erbij, Hekman erbij. Dat lijken twee van de grote hoofdrolspelers voor deze ijskoude avond in Haaksberg. Twee keer behaalde Eukus en Nicolaas Eremetaal bij een EK indoor op de Zevenkamp. Hoogtepunt was een Europese titel in 2013. Ook buiten pakte Sint-Nicolaas al een keer Europees zilver op de meerkamp. Maar bij de WK's is hij nog nooit in de prijzen gevallen. Of hij kwam net tekort als zijn lichaam liet hem in de steek vorig jaar. Of kwam hem het opnieuw op, bij het WK in, in Londen gebeurde het toen. En opnieuw werd hij gedwongen de strijd te staken. Maar de komende dagen staat de inmiddels 30-jarige atleet... weer vol vertrouwen aan de start bij de WK Indoor in Birmingham. Aan Floris van Horen vertelt hij hoe zijn voorbereiding is verlopen. Eigenlijk heel erg goed, als ik zo over nadenk. Ik heb een lange periode heel algemeen getraind, dus niet te veel specifiek belast. In Zuid-Afrika had dat, dat meer opgepakt op het trainingskamp eind december en half januari. En daar merkte ik dat, dat de snelheidsdingen al snel goed kwamen en dat de, dat de technieken er allemaal gewoon nog zijn. Dus ja, toen wat wedstrijden gedaan en dat gaat allemaal eigenlijk... Voor mijn gevoel eigenlijk redelijk soepel. Je hebt een, een lange periode gehad met, met heel veel fysieke ongemakken. Geniet jij nu weer meer van je sport dan de laatste jaren? Ja, absoluut. Ja, ja, ik heb, uh... Eerder de vraag of, of die 2017, dat, dat, dat Londen zou wel een hele grote domper zijn geweest voor mij. En dat was het op dat moment op dat toernooi wel. Maar 2017 is ja, een van mijn beste en, en mooiste seizoenen geweest die ik, die ik heb gehad. En uh, daar heb ik in, in, in guts eind mei iets laten zien wat ik uh, absoluut niet had verwacht en een hoop anderen niet. Maar waar zit dan dat mooie in? Want je hebt ook jaren gehad met heel veel prijzen. Ja, tuurlijk. Maar goed, uh, misschien is het allemaal uh, smaakt wat zoeter en wat, uh, wat uh, tegenslagen natuurlijk. Uh, en ik heb ook een hele, ja, ik heb wel wat, wat mooie medailles gevonden. Maar ook een hele hoop vierde en vijfde plaatsen gehad die, die ook bitter, bitter waren. Dus dan komt een, komt een hele mooie meerkamp na een periode van, van veel tegenslag natuurlijk extra goed uit. En heb ik ook gewoon veel plezier gehad dat jaar 2017 dan om, om mezelf, om de, om de nieuwe kans aan te gaan. waarin ik mezelf ging trainen. Waar ik mijn seizoen anders heb gedaan, uh, genoten heb van, van mijn trainingen, van reizen, van, van vrienden. Ja, en dat, en dat gaat eigenlijk allemaal best wel vanzelf. Naarmate je langer aan de top staat, ga je dan meer van je sport genieten? Uh, dat weet ik niet, maar wat ik wel voornamelijk vind is... Uh, naarmate ik meer besef dat het einde dichterbij is dan het begin van mijn carrière... Uh, heb ik wel iets door van, oké, okay, ik moet er ook wel van genieten. Want het is, dit is nog maar tijdelijk en dit is niet zo lang meer. En uh, Net besef ik me in één keer dat ik hier uh, weg volgens mij de oudste ben in, in de ploeg. Dus uh, ja, ik besef me wel dat, dat, dat dit soort toernooien allemaal belangrijk zijn. En wat ik zei, andere jaren was ik ook al een beetje bezig met outdoor. Of nou, bezig, maar dan had je je plannen al liggen. Ik heb mijn hele plannen eigenlijk nog niet echt liggen voor outdoor. Behalve dat ik nu eerst indoor gewoon een goede meer kan laten zien. En dan zien we daarna wel weer verder. Ja, je zegt net, uh, het einde van je carrière, als dat nadert, dan ga je er meer van genieten. Ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt van, ik moet haast maken, want ik heb nog zoveel doelen. Nee, want uh, ja, ik heb nog doelen om mezelf te verbeteren. En ik weet dat er uh, hier en daar nog wat rek zit in, in onderdelen. Maar ik, ik heb ook tot nu toe uh, een, een, een mooie carrière gehad. Is er ook bijvoorbeeld meer ontspanning dan anders? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik absoluut. Ik, uh, ik ga ontspannen naar dit toernooi toe. Ja, dat lijkt me heerlijk, want je hoeft je helemaal niet meer te bewijzen. Nou ja, goed, ik krijg altijd het idee van, van, van, van, van de media, van de buitenwereld... dat ik me ieder toernooi moet bewijzen en ieder toernooi moet laten zien... dat ik nog niet afgeschreven ben. Maar uh, voor, mij, voor mijn gevoel hoef ik mezelf niet te bewijzen. Ik weet wat ik kan, ik weet wat ik voel en, uh, en hoe het gaat. Voelt dat lastig? Dat je moet bewijzen dat je nog niet afgeschreven bent? Nee, want eigenlijk heb ik het steeds meer voorgenomen: van, ja, dat, dat, dat is niet iets wat ik voel, dat is, dat is wat anderen zien of willen, uh, of, of, of over willen speculeren of wat dan ook. Ik, uh, ik, ik voel precies hoe, hoe het ervoor staat, ik voel precies wat ik nog kan. En uh, ik weet ook dat ik nog niet het onderste uit de kan heb gehaald. Oehoe. Myself, so I'm gonna let her do all the talking. Woo -hoo. Woo hoo! I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Woo -hoo. Woo hoo! I felt a little fear upon my back. I said, Don't look back, just keep on walking. Woo hoo! Woo hoo! With the big black horse, said, Look this way. He said, Helen! But I said no, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. No, no, no, no, no, no. I said no, no, you're not the one for me. And my heart hit a problem in the early hours, so stopped it dead for a beat up, too.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 Dat was... Uh, Katie Tenstal Met Black Horse Charity. Zo is het. John Stegeman is vanaf uh, komend seizoen trainer van Go Ahead Eagles. De huidige coach van Heracles zet daarmee een opvallende stap terug... van de nummer 12 van de Eredivisie... naar de nummer 17 van de Jubilee League. Maar Stegeman, oudspeler van de club uit Deventer... liet ondanks uh, onlangs, uh, sluimerende interesse uit de Eredivisie... zijn supporters hart spreken en koos... voor de club waar Paul Bosch wel tegenwoordig technisch adviseur is. En vanmiddag was de presentatie van Stegeman... Ja, ja. ja Je Ja, gaan jullie allemaal shop binnen? Hij is gewoon Hey, israël, als je israël, kan als je ja, het gevoel wat ik bij de club heb. Dus, uh, ja, het, is een, uh, het zijn meerdere facetten uiteindelijk die, uh, die de doorslag hebben gegeven. Uh, ik ben opgegroeid als, uh, als klein jochie hier in, Deventer, in de buurt van Deventer. Ik heb wedstrijden gekeken. Dus dat is ook wel iets wat, uh, ja, wat uiteindelijk ook, ook, ook, ook doorslaggevend is geweest voor mij. Nee, ik kroop niet onder de hekken door. Uh, maar ik woon in Epe en daar woon ik nog steeds. En als je nou over de dijk rijdt en je ziet die masten natuurlijk in de verte. Uh, je komt hier uh, de stad binnenrijden, de straatjes hier... dat is gewoon iets wat je hebt volgens mij clubliefde... Of je hebt het niet. kan ik moeilijk uitleggen en beschrijven. Maar wel een verrassende stap in die zin dat het uh, ja, een stuk lager is dan dat je nu werkt. De onderkant Jubilee League. Wat heeft de doorslag gegeven om die keuze te maken? Er zijn een aantal mensen die hun nek hebben uitgestoken om mij binnen te halen. En uh, die willen ook echt vooruit uh, met deze club. Uh, waaronder uh, Paul Bosveld. Uh, dus ja, dat, dat, dat maakt uiteindelijk tot totaal platje. Ik denk van ja, ik ga er vol voor. En uh, ja, daar wil ik uh, bij een bijdragen. Nou ja, goed. Uh, doelstelling, ambitie. Uh, ik denk dat je het beste gedoseerd iets kan brengen en de eerste doelstelling moet gewoon zijn dat we weer terugkomen in de in de top van de Jupiter League en iedereen kan de statistieken erop naslaan dat je dan gewoon heel dicht bij, bij promotie zit. Want het gevaar is denk ik wel dat als je vaak promoveert en degradeert achter elkaar dat er een bepaalde onrust en druk komt dat het allemaal snel snel weer terug moet nou, vaak kost het ook heel veel geld. En veel trainers die, die al snel worden ontslagen omdat, omdat er toch een bepaalde druk op zit. Uh, ik ben geen verlosser. Dat hebben we volgens mij maar één verlosser in Nederland gehad. <laughs> en uh, dat moeten we koesteren. Uh, maar ik hoop wel een positieve bijdrage te leveren aan het geheel. En uh, ik denk ook echt dat, uh, dat dat mogelijk moet zijn. Want anders was ik er ook niet ingestapt. En uh, ja, we moeten zorgen dat we met elkaar, en natuurlijk hebben ze dit jaar, moeten ze het uh, op een goede manier afmaken. En hopelijk doen ze dat ook heel goed. Ik uh, vind wel dat deze club uh, En dat is ook echt wel voor mezelf een doelstelling Volgend jaar gewoon na competitie moet gaan uh, spelen Om uiteindelijk uh, Mee te gaan doen ja, En dan is het afhankelijk natuurlijk van hoe het gaat lopen Maar ja, het is voor mij wel echt een uitdaging Om, uh, om deze club terug te helpen in, in een x aantal jaren En ja, daar, uh, daar, uh, daar loop ik niet voor weg Nee, absoluut niet Mag ja. ik weer de Heel goed en dan mag het van meus de woonlijke worden opgetild? Nou, ik denk dat hij, uh, dat hij toch de nodige ervaring heeft. Uh, al lang trainer is, ondanks zijn uh, jonge leeftijd. Uh, dat hij ook uh, sociaal is en, uh, en harde werken. Dus ja, ik denk dat het. Uh, en niet te vergeten natuurlijk, we hebben achtergrond hier. Dus uh, het is wel goed om, om, om mensen binnen te halen die ook een, een beetje weten hoe het hier werkt. Uh, ja, ik denk dat het altijd een, een, een bonus is als je dat, als je dat weet. Ja, het was niet zo dat je dacht, ik wacht nog even, in Tilburg gaat misschien wat gebeuren. Uh, bij Vitesse, misschien wel Heerenveen. Uh, heb je daar niet aan gedacht? Ja, maar dat is ook wel interesse geweest van clubs. Dus, maar, wat ik zeg... Um... Al met al uh, kwam ik tot de conclusie dat, uh, dat ik dit heel graag wil. En uh, vandaar dat ik ook voor Go Eagles heb gekozen. Ja, helder en duidelijk besluit. John Stegeman dus naar Eagles. Ja, Waar de vrouwelijke winnaar al bekend is vanavond van de marathon op natuurreis Manon Kamminga, is dat nog niet zo bij de mannen. Vorige keer dat we eventjes gingen buurten bij Joris van den Berg daar in Haaksbergen... stonden nog 55 ronden op de planning. Daar zullen inmiddels al heel wat vanaf zijn. 20 zijn eraf. Er staan er nu nog 35 in de penning. Tenminste, dat geldt voor 11 man die een ronde hebben gepakt op de rest. En de man die dat eigenlijk teweeg bracht, die staat nu langs de kant. Die wordt geïnterviewd door rtv -O's. Dat is Evert Holwerf. Dat is altijd een slim spel bij die e ploeg Hij wachtte op. Hij trok Bergsman mee. Post, Robert Post, ging mee in het kielsel van die twee. En zij waren de eerste twee van de negen in totaal. Er kwamen er 9 bij. 11 in totaal. We moeten blijven rekenen. 11 man hebben een ronde gepakt. Dat zijn. Daar komen ze. Bob de Vries. Jorrit Bergsma. En Simon Schouten van Ewer. Remco Schouten van bouw en techniek samen met zijn ploeggenoot Jordi Haring en dan zit er ook nog bij Robin Sloek, Timo Verkaik Christoffel Hendricks, Sjoerd en Hertog Crispijn Ariens en opgepast Kerry Hekman en die rijdt heel alert want daarna probeerde Bob de Vries dat is nu twee rondjes geleden in zijn eentje weg te rijden op weg naar twee rondjes voorsprong dus maar Hekman kromde de rug als een echte sprinter deed hij dat toch maar eventjes, hij ging toch even in de tegenaanval, probeerde samen met Sjoerd en Hertog die aanval van Bob de Vries een halt toe te roepen en dat lukte. Hoeveel rondes nu nog? Want daar blijven jullie benieuwd naar. Nog 33 rondes. Dus 11 man hebben een ronde voorsprong. De ruggen gaan soms omhoog. En dat is welkom hoor. Want de omstandigheden zijn zwaar. De wind speelt een negatieve rol voor deze mensen. Het stuif glijdt over het ijs. Prachtig om te zien. De lampen zijn wat feller dan zojuist. De kleuren spatten eruit. En de wind snijdt dwars door deze keiharde kerels heen. Ze glijden over het ijs. 11 mannen hebben een voorsprong. Olympische bergna erbij. Olympische Bob de Vries erbij. Wie gaat deze wedstrijd winnen? Het is ontstellend koud in Haaksbergen, maar wel erg mooi om te volgen. Willem II gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de KNVB... naar aanleiding van de ongeregeldheden met vuurwerk... bij de wedstrijd tussen Willem II en NAC Breda op 8 december. Supporters van Willem II gooiden toen vuurwerk... in de richting van de spelers van NAC. De aanklager betaalt voetbal deed Willem II... een schikkingsvoorstel van 7500 euro boete... en het spelen van een thuiswedstrijd zonder een deel van de toeschouwers. Feyenoord kreeg trouwens, volgens mij ook van de week, ook een, een boete. Ik dacht van 28.000 euro volgens mij uit mijn hoofd van de UEFA... naar aanleiding van het afsteken van... Van vuurwerk. Dus ik ben oh. benieuwd hoe dat, uh, hoe dat nu vanavond gaat. Nou volgens mij zijn ja, het nog wat, of ik niet? niet uh... ja. Wie lacht daar? Uh, nou, ik, heb goed, uh, uh, ik heb goed nieuws voor de penningmeester van, <laughs> van beide de want daar gaan <laughs> nog een paar boetes overheen komen. Ja, je verzint het niet wat hier gebeurt, maar het, echt net voordat de wedstrijd begint. Hij is nog niet begonnen, komt er vanuit het uitpak. Wordt er allemaal vuurwerk afgestoken. Volgende om tweeëntwintig dus de mensen zijn bijna niet meer te zien. Zo van vuurwerk zie je daar. Nou, dat is één. En vervolgens gaan er een paar gigantische knallen af vanuit de Feyenoordvakken. Dus kortom is de conclusie dat beide clubs waarschijnlijk opnieuw boetes gaan krijgen. Mm. En uh, dat is natuurlijk wel erg frappant. Ik ben even... Kijk, daar hoor je het al. Ja, okay. <laughs> Luister maar even mee, het is echt ja. niet te geloven. Uh, we gaan zo dadelijk beginnen. Kevin Blom staat al klaar in de middencirkel. Afgetrapt gaat er worden door niemand minder dan Robin van Persen hier in Rotterdam. Voor één dag omgedoopt in uh, Siberië aan de Maas. Half finale. Feyenoord Willem 2 is nu van start gegaan. En ik denk dat de Kuip zo voor 90% gevuld is. Met allemaal toeschouwers die... Uh... Enorm aan het springen zijn en, uh, ja, omdat ze een beetje warm willen blijven. Gelijk hebben ze daartoe is ook opgeroepen. Ze hebben handwarmers gekregen toen ze allemaal binnen gingen. En uh, gratis warme chocomel. Ja, ze zijn gulden hier in de Kuip. Het smaakt heerlijk. Ja, <laughs> jij hebt er twee hè. <laughs> Die kans laat je niet ontnemen. zeker. En gelijk heb je Feyenoord in balbezit. Van achteruit gaan ze voorzichtig opbouwen. En doen dat via Kevin Dix. Die weer is opgesteld daar als uh, rechtsback. Zes spelers van Feyenoord overigens hebben een gele kaart achter hun naam staan. Moeten dus uitkijken dat ze de bekerfinale eventueel gaan missen. Dus ze zullen eventueel ingehouden gaan spelen. Dat is ook meteen de opdracht van Willem II om het die zes met name erg moeilijk te maken. Ja, verwachting is toch dat Feyenoord hier furieus begint om Willem II wat omver te blazen. Zo deden ze het ook tegen PSV in die vorige bekerwedstrijd die Feyenoord won. In de kwartfinale, maar dat zie ik in de eerste minuut nog niet gelijk bij Feyenoord. De bal wordt breed gespeeld achterin door Elamali naar Van Beek. Van Beek die dan wel de diepte kiest. Bij Jurgensen kopt door naar Van Persie. Hij niet, maar Jurgensen vangt wel weer op. Bal gaat naar Kevin Dix aan de rechterkant. Doorgespeeld op Jurgensen. Die heeft vrijheid aan de rechterkant van het veld tegen de zijlijn. Aanteugde van het 16 meter van Willem II. Speelt toch even terug richting Berghuis. Willem II plooit terug. Goed te zien al dat Sol op een eiland daar staat. Eenzaam en alleen voorin. Bij Willem 2 en de rest van het elftal zich bezig bezighouden met verdedigen. Goede paas dit van Berghuis op Dix aan de rechterkant. Jurgensen kiest positie. Dix zet de bal voor maar Job van der Linden kan wegwerken. Zo trekken de rookwolken langzaam op boven de kuip. Van al dat vuurwerk dat voorafgaand aan de wedstrijd is afgestoken, En kunnen we nu zien wat deze beide ploegen op het veld gaan doen. Feyenoord en Willem II dus in deze finale. Twee minuten gespeeld, 0-0 is de stand. Ja, het is dus inderdaad zo bij Willem II dat Latschman en Van der Linden centraal achterin spelen. En daar vlak voor als controlerende middenvelder zien we Liefting. En Liefting gaat zich dan voornamelijk bezighouden met de dekking op Robin van Persie. Van Persie die dus in de rug speelt van Jurgensen. En uh, met zo'n uh, ja, versterkte defensie. Eigenlijk een uh, verdedigend blok. Van uh, zeven, want ook uh, twee middenvelders doen nog voornamelijk verdedigend werk. Daar bij Willem II gaan ze proberen in de openingsfase. Feyenoord voornamelijk eerst tegen te houden. Feyenoord moet nu het spel gaan maken. Ja, en als het echt moet, als het spel maken. Ja, behalve dan thuis tegen PSV voor de beker. Daarin ging het wel. Maar uh, ja, dan heeft Feyenoord het doorgaans nog wel eens moeilijk. Nu gaat er vandoor aan de rechterkant. En moet hij nu een goede voorzet kunnen geven. Hij wordt uh, niet aangevallen daar. Hij wordt teruggelegd door Van Persie. En daar komt uh, Boetjes dan uh, bij de bal. Maar uh, Feyenoord blijft uh, aanval al goed met uh, uh, Van der Heijden die daar de bal terug wil hebben, dat lukt dan niet. En dat kan een moeizaam worden weggewerkt door Willem II, waarbij daar voor het eerst voor in dan Sol wordt bereikt. Cruciaal bij Feyenoord is het begin van de wedstrijd. Dat heeft Giovanni van Bronckhorst de afgelopen week ook meerdere malen aangegeven. We moeten goed starten om in die wedstrijd te komen. Als we slecht beginnen, dan krijgen we dat amper meer omgedraaid. En dus is die start van levensbelang voor Feyenoord en voor Willem II geldt juist het omgekeerde. Hoe langer zij het volhouden, hoe groter de kans dat ze Feyenoord in paniek weten te krijgen en dat ze hier uitzicht hebben op een goed resultaat. Dus voor Willem II is het overleven in het begin en Fey. Maar het moet juist eigenlijk gelijk goed op dreef zijn in de openingsfase van deze wedstrijd. Brandenhorst voor Willem 2. Die schiet de bal naar voren richting El uh, uh, Ancouri. Die krijgt de bal net niet. Sol probeert hem dan te heroveren. Of Willem tweede lukt ook niet. Dan heeft uh, Kevin Blom gefloten uh, voor een... Overtreding denk ik uiteindelijk. Ja, en dan mag Willem 2 een vrije trap nemen. Dat gaan ze doen net op de eigen helft nog, denk ik, als Brandhorst de bal richting Van de Linden heeft gespeeld, hebben we een kleine vier minuten inmiddels gespeeld. Kuip goed vol hoor. Dat vind ik toch wel bijzonder. En knap dat al die mensen hier op zo'n koude avond toch op deze wedstrijd zijn afgekomen. De meest opvallende naam overigens in de basisopstelling van Willem 2 is onder nummer 34, opvallend nummer. Daarover straks meer is Damiel Damkelui. Die wil nu bij de bal komen. Die staat opgesteld nu als rechtsback. Hij kwam twee maanden geleden van Ajax. Van Jong Ajax wel te verstaan. En hij speelt onder nummer 34. Omdat het een uh, vriend en ook een... Uh ja, kamergenoot was als ze op pad waren van Noori. En hij kwam bij Willem II en wilde datzelfde nummer hebben van Noori. Hij stond ook op dat veld in Oostenrijk toen dat noodlottig ongeval gebeurde met Noori. En eh, daaraan wil hij dus heel vaak herinnerd worden. Hij wil die naam in ere houden. Vandaar dus nummer 34. En Dankelui speelt dus omdat de defensie van Willem II nogal gehavend is met twee geblesseerden en twee geschorsten. Nu dan uh, moeizaam verdedigd door Liefdink. Die maar eens een balletje naar voren geeft. En uh, dan uh, kan Willem II op het middenveld geen balbezit houden. Elan Ancouri levert hem weer in. Elan Ancouri zal uh, vlak achter Sol spelen. Maar zal toch voornamelijk ook zijn taken uitvoeren als uh, middenvelder. Zodat Sol inderdaad... Uh, Arman zei het al, nogal geïsoleerd voorin staat. En Alamadi, die uh, laat zich ook regelmatig zakken tot bij de twee centrale verdedigers. Hij wijst en hij stuurt maar bij Feyenoord. Het gaat hem nog niet naar de zin. Nee, het gaat te langzaam bij Feyenoord in de opbouw. Dat is een uh, welbekende herhaling van wat we de afgelopen weken zagen. Het ontberen van enige vorm van creativiteit met uh, Van Persie op het middenveld zou, Dus dat kunnen moeten opvangen. Maar Frans Noor lukt het niet. En hier is Willem II waar een keertje met uh, Sol die bijna wordt bereikt. Maar daar zit... Van de Heijden dan net tussen. Die schiet de bal naar voren. Niet richting een ploeggenoot. Wel richting de doelman van Willem II Brandenhorst. Even kijken wie er allemaal met korte maaltjes speelt op het veld. Ik moet even goed kijken. Ik tel er één. Dat is de man die de bikkel van de avond is. Tony Villena speelt gewoon met korte maaltjes. Gevoelstemperatuur inmiddels uh, Wat er teruggezakt. ja Tot min 15. Maar gewoon korte muis. Ik zie je daar nog niet doen, Filip. 0-0 <coughs> na bijna zes minuten. Bij 5 met willem 2 in de Kuip. Andries, het begin van het duel. Natuurlijk weinig over te zeggen na vijf minuten. Maar als je het vergelijkt met AZ Twente. Wat misschien enigszins vergelijkbaar is. Gezien het feit dat Twente zich ook zo liet inzakken. Wat, wat zie je dan? Zie je overeenkomst ook? Nou, je ziet nu vooral nu dat die twee van Willem II toch naar voren druk zetten. En bij Twente, dat trok zich eigenlijk meteen terug tot achterkant cirkel met de twee spitsen. En de verdediging rond 16 meter. En dit Willem 2 staat dan toch 30 meter meer naar voren. Ja. En ik denk dat ze daarmee toch proberen te voorkomen dat ze in hun eigen 16-meter gebied moeten gaan verdedigen. Zoals Twente dat ja, een bepaalde fase wel moest. Ja, het is koud in Haagsbergen. Daar wordt geschaatst op natuurreis. De mannen hebben al een hoop rondjes snijden de winter op zitten. Maar gaan nu toch langzaam een beetje richting de laatste fase. Joris van den Berg. Nog twintig rondjes om precies te zijn. Dus nog één vijfde van de race voor de boeg. En de wedstrijd zit echt in een tactisch steekspel. Heerlijk om te zien. Er zitten dus elf man voorop met drie van Ewer erbij. En twee van Bouwselect. De Bob de Vries, hoort Bergsma. Hekman is bij van de partij. En Chris Pijn Ariens. En toen kwamen er twee mannen bij, want in de aanval ging in de tegenaanval Mats Stoltenborg van Bouw en Techniek en Ewer stuurde natuurlijk iemand mee, dat was Arjan Stroetinga. Zij konden doordat het peloton het allemaal wel vond en een beetje stil viel ook in dat tactische spel een rondje pakken, zodat er nu 13 koplopers zijn en vier mannen van die sterke ploeg van Anema. Stroetinga, Bob de Vries. ...Jorrit Bergsma en Simon Schouten. En dan komt de slotfase nu erg dichtbij. Dan gaat het peloton straks afsprinten voor. Waarschijnlijk de veertiende plaats. En dan gaan die 13 mannen uitmaken... ...wie hier die eerste wedstrijd gaat winnen. Net als Manon Kamming gaat dat bij de Vrouwendee... ...een goed uurtje geleden. Het is een lekkere race. Bergsma nu voorop. Voorover. Iets minder diep zitten dan op de lange baan. Wel met die zwoegende slag... ...en met een paars glimmend bolhelmpje op zijn hoofd... ...trekt hij nu het peloton aan stukken. Het gaat harder en harder hier in Haaksbergen. Het peloton... Ontbreekt weer. Er zijn problemen nu voor Hekman in de tweede groep. Die probeert nu erbij te komen. Probeert zijn krachten niet te verspillen. Maar hij kon het wel eens lastig gaan krijgen in dit spel. Want er hangt er eentje, een ploeggenoot van Bergsma aan zijn staart. En dat maakt het voor Hekman alleen maar lastiger. Oh, wat een omstandigheden. Die wind, die wappert maar door. En maakt het heel onherbergzaam hier voor die kerels. Kom jongens, jullie zijn er bijna. 16 rondjes nog, dan zijn ze thuis. De Ploeg van Adema is de baas. Bergsma geeft er nog eens een snok aan. Het ziet er naar uit dat de ploeg in het felblauw gehuld deze wedstrijd naar zijn hand aan het zetten is. Goed, komen we straks vanzelfsprekend bij terug. Gaan we terug naar De Kuip. Naar Feyenoord tegen Willem II. Waar Feyenoord in balbezit is met Berghuis aan de rechterkant. Die probeert voor te geven met links. Dat lukt niet. Wordt goed verdedigd door de linkervleugelverdediger Heerkens. Daar staat hij nu. Afgelopen oh. weekend op centrale in de oh. En daar is het bijna raak. Maar bijna. El schiet. En een goede redding van Brandhorst, Een hele goede kans voor Feyenoord in de negende minuut. Nadat de eerste kans voor de wedstrijd twee minuten geleden al was. Via Haps de linksback. De bal wordt overigens nog van richting veranderd door het centrale verdediger Van der Linden. Maar desondanks een goede redding van Brandhorst Die de bal over de achterlijn kon kaatsen. Dus we krijgen de hoekschop van Feyenoord. Schitterende voetbeweging was dat ook van Van Persie. Die hoekschop die kon bij de eerste paal Wordt weggewerkt achterin bij Willem 2. Van Persie gaf hem geweldig mee. Richting Elamadi en daardoor ontstond die kans voor Feyenoord, die grote kans. Maar ja, Elamadi in schietpositie, dat is zelden raak. Vorig seizoen was in dat opzicht een uitzondering. Dit seizoen uh, gaat het minder. Want het gaat om de doeltreffendheid van Karim Elamadi. En dat zet hij dus voort in deze wedstrijd. Het was wel een mooie aanval van Feyenoord dat nu wel zichzelf in de problemen brengt. Door een hele moeilijke bal terug te spelen. Jones moet daardoor helemaal naar de linkerhoekvlag. En uh, schiet de bal ook niet naar voren, of nee, wel naar voren, maar vooral toch naar de zijkant. En hij gaat ook over de zijlijn. Dat betekent dat Willem 2 mag gooien. Feyenoord is dus in de eerste 10 minuten wel de betere ploeg met twee aardige mogelijkheden. Haps voorlangs en El die op de vuisten van Matthijs Branderhorst. Nu Willem 2 met de bal terug naar Latchman. Jurgensen zet druk. Feyenoord gaat jagen, zoals uh, de algemeen directeur op de sepsie nog aankondigde. Maar nu doen de spelers het op het veld. Ze jagen op de doelman. Branderhorst moet dus naar voren trappen. Doet dat bal komt richting Sol. Maar uiteindelijk is het Van de heide. namens Feyenoord die kan uitverdelen. Ja, maar toch in de laatste drie, vier minuten is er ook regelmatig balbezit voor Willem II op de helft van Feyenoord. En komen ze er ook af en toe eens uit. Weliswaar niet met heel veel risico, niet met vier, vijf man, maar toch met, wel met twee of drie. En Feyenoord maakt af en toe ook wat slippertjes, wat fouten in de passing. En hier en daar loert Willem II op balverlies van, van Feyenoord... En dan uh, zou er eventueel nog wat kunnen ontstaan aanvallend. Dat is nog niet gebeurd voor Willem 2, maar het dreigt wel. Nu dan een vrijdracht voor Feyenoord. Het is snel genomen. Feyenoord weer een balbezit. Achterin met Van Beek. En Van Persie kaatste even. Van Beek opnieuw op Van Persie. Die in één keer wegdraait. Dat is een mooie beweging van Van Persie. Aan de rechterkant is Berghuis. Die moet nu met een voortzet gekomen. Moet naar zijn linkerbeen draaien. Een goede kapbeweging. Dan toch de voorzet met zijn linkerbeen. Die wordt daar weggekopt door Van der Linde. Daar kan geen spits van Feyenoord iets mee doen. Dan Boetjes die opvangt. En die wordt dan eventjes aangetikt. Blijft toch in balbezit. En legt hem weer rustig terug op El Dan wordt het spel verlegd naar de rechterkant. Dat lukt even niet. Bal gaat over de zijlijn. Feyenoord is aan het drukken. Ja, Van Persie aardig opdreven in de openingsfase. 0-0 wel na 11 minuten. Maar Willem II heeft het moeilijk in de Kuip. In de koude Kuip met Elamadi nu voor Feyenoord. Rechte punt 16 meter. Met combinatie Berghuis terug op Elamadi. Elamadi terug naar Berghuis. Die is er door en die wordt uit balans gebracht. Kleent hij zelf. Zegt ook dat hij heel veel pijn heeft. Nou, dat uh, moeten we zo meteen nog maar even terugkijken. Want hij uh, gaat echt als een stervende zwaan naar de grond. Dat zullen wij niet alleen doen. We hebben een videoscheid. We zetten. hebben een videoscheid, zegt het, inderdaad. Ed Jansen zit in Hilversum te kijken. En die kan nog fluiten als het spel straks stil ligt. Voor een penalty. Die zal nu ongetwijfeld al die beelden gaan uh, terugkijken. Wat gebeurde daar met Steven Berghuis? Kevin Blom die heeft nog uh, niks aangegeven dat hij iets hoort in zijn oortje. Dus volgen we het spel maar weer met Willem 2 Dat nu in de aanval is aan de linkerkant. Met de bal naar Han Koeri. Maar El zit zit ertussen. En zo kan Feyenoord uitverdedigen met Sven van Beek die de bal naar voren schiet. Nou, er gebeurt nog altijd niets. En dat betekent, lijkt te betekenen, dat er geen penalty gaat komen voor Feyenoord. Maar Feyenoord heeft wel de bal met Berghuis die hem dan wel weer inlevert zomaar bij Latschman. Latschman achterin in balbezit. Kan rustig een tikje breed geven op Van der Linden. En die geeft hem op Liefdink. Die wordt meteen aangevallen daar zo rond de middellijn op Van Persie. En als daar dan ook nog Berghuis bij komt... is dat allemaal wat te veel voor uh, Lieftink. Die dan uh, balverlies leidt. Haps nu, de linksback, Die dreigt te gaan schieten. Geeft hem dan toch maar af. Op uh, Boetius. En dan, dan uh, moet het geschoten worden. En dat gebeurt ook wel recht op Branderoorstaf. Het schot van Tony Villena. En dan zal nu dan uh, toch wel uh, het moment gaan komen... Van, van Persie gaan we het nog eens een keertje zien. Wat daar gebeuren. Eerst een appel voor Hens. Nee hoor, Daar is weinig aan de hand met Elan Koer. Er is geen reden voor de scheidsrechter om daarin te gaan grijpen. Feyenoord verdiende daar geen penalty. Nee, Berghaus die wel een aardige tik uitdeelt overigens. Net daarna. Waar hij geen kaart voor krijgt. Maar hij misschien wel verdient. Eigenlijk zeker wel verdient. Overtreding op Dankerlui. Hoe dan ook. Het spel gaat door. We zitten in de dertiende minuut van Feyenoord. Willem 2. finale beker. Wie speelt de finale tegen AZ in dit stadion. In de Kuip. Wordt het Feyenoord of wordt het Willem II Feyenoord dat de vijfde thuiswedstrijd al op rij speelt in de beker dit seizoen? Ze hebben veel mazzel de laatste jaren met de loting. En uh, dit seizoen dus geen enkele wedstrijd buiten Rotterdam gespeeld. Gewonnen van Zwift onder andere, van Ado. Maar de voornaamste overwinning was natuurlijk in de vorige ronde tegen PSV. Feyenoord nu opnieuw. Heel veel de bal. Heeft ook de kansen gehad. De grote dus voor Elamadi met een goede van Persie in het eerste kwartier nu van week. Nog op de eigen helft voor Feyenoord. Die steekt de middenlijn over. Moet dan open aan de linkerkant doet dat ook. Doet dat bij uh, Boetius, die uh, hebben we nog niet veel gezien. Speelt de bal nu goed door op haps. Ineens doorgetrode Ritano Hass bij de linkerhoekvlag. Kan hij de bal ook voorzetten. Hij kapt even zijn tegenstander uit. Zet de bal voor Van der Linde half. Elamadi met de kans. Schot en schot gesmoord. Maar op een hand wordt gekleend. Wat doet Blom? Die doet niks. Wuift het weg. En nogmaals, er is een videoscheidsechter. Dus Blom kan nog in dat opzicht gecorrigeerd worden. En praat nu ook in zijn headset wat daar aan de hand is. Maar voorlopig... Geen penalty en nog steeds 0-0. Ik had ook idee dat hij meteen een seintje kreeg dat er niets aan de hand was. Want hij knikte.